Hij zou in de VS een trainingskamp voor terrorisme hebben geleid... en betrokken zijn geweest bij een gijzeling in Jemen. GroenLinks-prominent Bas de vindt dat zijn partij... een dringend beroep moet doen op Jolande Sap om terug te keren. In Nieuwsuur zei hij niet te zien hoe GroenLinks zonder haar verder kan. Volgens de gein is Sap tot aftreden gedwongen... door paniekvoetbal van de partijtop. Hij noemde het optreden van de partijtop verbijsterend... en een ramp voor GroenLinks.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 10 oktober 2010 en toen was het zover. De Nederlandse Antillen bestaan vanaf die dag niet meer. Vijf jaar daarvoor begonnen de gesprekken over het opheffen van de Antillen... en twee jaar later was het dus zover. Curaçao en Sint Maarten, of twee jaar geleden moet ik zeggen, was het zover. Curaçao en Sint Maarten gaan verder als zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden Nederlandse gemeenten. Met een officiële ceremonie op Curaçao werd een einde gemaakt aan de Nederlandse antillen. We gaan in dit uur op reis langs radiomateriaal over de Antillen. We beginnen met een deel uit de serie Onafhankelijkheid. Hoezo? uit 1983. We beginnen met een beetje bakkeleien... tussen Roy Ritsi en Cor Gales. Mag ik u voorstellen aan mijn gekleurde confrater... de heer Roy Resti van het Radio Chasson Canary? Ja, ja, ja, ja. Radio Canary uit de Bijlmer, ja. En, en dat gekleurde dit en dat gekleurde, dat mag je wel weglaten. Dat horen die mensen vanzelf wel, denk ik. Ja. Ja, dat, er zit wat in. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... voordat deze vrijpostige Nederlander me ging onderbreken... dat is, in de maand augustus hè, brengt de VPRO een heleboel programma's... over Suriname en de Antillen onder de titel... Onafhankelijkheid, hoezo? Inderdaad, onafhankelijkheid, hoezo? In de maand augustus op de VPRO. Je kunt je ook uh, afvragen waar bemoeien die Nederlanders zich eigenlijk mee, hè? Ik ga toch ook niet zeggen dat Nederland beter een provincie van Duitsland kan oh, worden. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho. Rustig aan een beetje, hè, meneer De Neger. Ja. Kijk, zie je? Kijk, dat bedoel ik nou. Bemoeizucht en vrijpostigheid. Maar als je iets over een land zegt, dan hebben ze opeens zulke lange blanke tenen. Tja, Avan. Enfin. Uh, zullen we er maar eens overschakelen naar Paul Albers en Jukening gaan? Ja, nou, je doet maar wat je niet laten kunt, man. In het centrum van Willemstad bevindt zich het koffieraam van v. Coco, ...oftewel de Universiteit van het Volk. Coco is een begrip geworden vanwege de onophoudelijke stroom levenslessen... ...die hij serveert bij de ook op Curaçao onvermijdelijke koffie. We moeten zien hoe het leven is. En misschien dromen we altijd niet. Ik droom graag. Maar zo is het leven niet. Het leven is realiteit. En onze gewoonte is ook dromen... Mijn gewoonte dan. En daarom moet ik dat realiseren. Niet? En ik moet mijn volk trachten te, te zeggen wie het moet... maar om zichzelf in een spiegel te zien en te weten hoe ze moeten leven. En waar droomt u dan over? Waar droomt u dan nou over als we zitten dromen? Ik droom over geld. Ik droom over vrouwen. Ik droom over goed leven. Voor mij goed leven is veel geld hebben. Veel vrouwen die mijn lief heeft veel goede eten. Dat alles niet, maar het leven is niet zo. So, daarom ben ik aan de conclusie gekomen dat we de realiteit moeten zien, niet, niet dromen. Ja. Ja. Maar, maar is, is de realiteit zo slecht dan? Slecht niet, maar het moet toch gerealiseerd worden. He? Als ik aan een wagen denk, denk ik aan een grote wagen. Waarom? Ik weet het niet. Als ik aan een vrouw denk, denk ik aan een heel mooie vrouw. Waarom? Als ik aan geld denk, dan denk ik aan miljoenen. Ik denk niet aan duizenden, aan miljoenen. Als ik aan een huis denk, dan denk ik aan een kasteel. Ik denk alles. Heel groot, Heel groot. Daarom niet. En de realiteit is tegenovergesteld. Ik rij in een kleine wagen. Ik heb niet zo'n mooie vrouw, <laughs> ik heb geen geld, maar ik denk altijd aan die dingen. Daarom weet ik dat ik droom. <laughs> Wij zijn heel erg op zoek naar iemand hier op Curaçao die de onafhankelijkheid wil. Kent u die? Zomaar te worden en dan, dan, dan. Wie is al zo verantwoordelijk? Ja. We hebben niks. Nee. Nee, maar we hebben een hotel hier. Ja, bijvoorbeeld welke krachten hebben we? We hebben niks van onszelf. Nee. We kunnen onafhankelijk worden. Maar Isha... Ik denk van niet. Nee, nee. Ik dus... hou het helemaal niet. Dus u wilt het ook niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik nee. Denk het niet. U nee. kent ook niemand in uw omgeving die het wil? Ik weet niet precies, maar we kunnen vragen niet. Vraag het eens, Vraag het ja. want wij gaan dan op zoek. Ja. We willen de of, is er maar één? We willen hem vinden. Of er zijn haar. natuurlijk er zijn andere personen die weer graag willen. niet. Toch wel? Maar toch Iedereen wel? heeft zijn eigen idee. Ja. Maar van mij niet. Nu niet. Want ik, ik, ik, ik zeg, we hebben geen kracht, we hebben niks van onszelf. Ja, ja. Alles moet geïmporteerd worden. Ja. En met welke kracht gaan we verder? Ja. Ja. Zo denk ik. Mensen, maar zijn mensen die andere ideeën hebben? Ja. En, en bij Nederland, maar blijven dan. Dat wil ik graag. Ja, altijd, want, altijd, want die is ordelijk. Aha, ah. Verantwoordelijk voor ons, altijd geweest. En de koningin, is dat nog belangrijk? Oh, natuurlijk. Ja. Oh. Ja? Want vanaf de, de, de grootmoeder tot nu toe ja. hadden we nooit moeilijkheden gegaan. Nee, nee, nee, nee. Nee. En met vrouwenkrachten. En allemaal was vrouwen. Ja? De grootmoeder, de moeder en nu prinses. Nou de koningin Patrick. Ja. ja, altijd vrouwen. Altijd vrouwen en goed met ons gegaan, altijd. Als het maar een vrouw aan de macht is. <lacht> ja, er zal een tijd komen dat de prinsen... Ja, de vrienden ja. nemen het over, hè? Dat gaat het fout, natuurlijk. Ja, nou, ik weet het niet. nou, dan niet. Nou, wij gaan maar verder zoeken dan. Yes. Yes. Best. <laughs> ja, Het valt niet mee om op Curaçao iemand te vinden die zich onvoorwaardelijk uitspreekt voor onafhankelijkheid. Na enig speurwerk komen we uiteindelijk terecht bij de onderwijzer Richard Hooy van de splinterpartij Papoe. Richard Hooy blijkt net bezig te zijn de eerste pro-onafhankelijkheid demonstratie te organiseren die er ooit op Curaçao gehouden is. Aanleiding is het bezoek van minister de Koning van Antoliaanse Zaken. De demonstratie moet een steuntje in de rug zijn voor de minister die juist de onafhankelijkheid ter sprake wil brengen. De man, de grootste partij van Curaçao en daarmee van de Antillen... wil er zelfs niet over praten. Richard Hoy verwacht voor de demonstratie minstens drie mensen op de been te krijgen. Kijk, uh, wat wij eigenlijk ook willen demonstreren, demonstreren is dat... Uh, die mensen, die onze mensen die vorige uh, een week of twee geleden in Nederland waren... die hebben dus... Uh, ...daar laten blijken dat wij hier eigenlijk uh, heel erg bang zijn voor onafhankelijkheid. Ja. En dat, wij, dat, dat het hele volk uh, dat uh, onafhankelijkheid als een soort monster ziet. Ik moet direct zeggen, als men nu een referendum houdt... ...of als men een, een, een opiniepeiling houdt... Ja. ...het merendeel van de bevolking zal niet voor onafhankelijkheid kiezen. Maar ja. dat is ook geen wonder. Dat is... Logisch, ja. want er was nooit iets goeds over de onafhankelijkheid gezegd. Ja, ja, ja. Alleen maar negatieve dingen. Ja. Dus uh, uh, wij van de Pappel zijn er zeker van, de groep is niet groot, maar dat er een groep mensen zijn die wel pro-onafhankelijkheid zijn. Zijn dat er meer dan vijf? Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Ja. zeker. Want de papo zelf heeft tenminste. Laatst hadden we dus uh, aan de vorige verkiezing meegedaan: ja. hadden we 115 mensen. 115 mensen? Ja, uh, die voor ons getekend hebben. Dus wij veronderstellen dat wij zeker, dat er dat dat, uh, zeker 115 mensen pro uh, onafhankelijkheid zijn. Dus van de Valence. Dat is meer dan ik dacht. Ja. Ja, ja, en er zijn meer. Want kijk, er zijn groepen hier, ja. uh, sociale groepen, en die zijn er zeker een stuk of uh, 10, 20. Ja. En die, die zijn ook pro onafhankelijkheid ja. Citec is meer een vakbond, dus ook zelfs natuurlijk, maar... Ik bedoel ook uh, groepen, meer sociaal culturele groepen... Ja, ja. die zich bezighouden met uh, het brengen van uh, culturele activiteiten... zoals dans uh, ja. en poëzie. Uh, en je ziet dus de, het boodschap die ze naar voren brengen... houdt in op de eerste plaats dus het elimineren van kolonialisme. Ja. En daarna dus uh, het verkrijgen van onafhankelijkheid. En wat is kan je even wat is Papo? Papo is uh, politieke partij. Papo het woord PA komt van partido. Ja. Poe van Pueblo, partido di Pueblo, Volkspartij, dus uh, ja. vertaald is het Volkspartij. Ja. En uh, waar staat de Papo voor? Uh, wij dus op de eerste plaats uh, uh, staan wij voor een Briter Curaçao. Beter Curaçao. Een onafhankelijk Curaçao. Een beter. Ja. En uh, een Curaçao die uh, zijn eigen zaken regelt. Ja. Wij zeggen en in onze. Uh, we hebben steeds naar voren gebracht dat wij voor socialisme zijn. En hier het woord socialisme en communisme. Ja. Dat zijn woorden die als. als uh, die altijd dus op een zeer negatieve manier naar voren zijn gebracht. Ja. En die mensen zijn dus. ...bang voor die woorden. Ze zijn, als je het woord communisme noemt... ...dan, dan is het net, net als je... ...over een monster... ...of, of, of, of, of, of, ja, of ja... ...ja, ja... ...over... over, over uh, uh, het, uh, ...het feit dat je... ...dat dus een persoon dus geen... ...geen vrijheid meer krijgt... Ja, ja, ja. ...dat als je twee huizen hebt, dat het afgenomen wordt... Oh, ...als je ja. ook twee vrouwen hebt, wordt, ik, uh, neemt vrouwen mee, mee, vrouwen. Ja, ook vrouwen. Zo werd het gebracht. Over, die, over de hele kwestie van onafhankelijkheid... No? ...moeten we dit zeggen. Het gaat ons om... ...men moet met het proces beginnen... ...om ter voorbereiding van de onafhankelijkheid. En dat houdt in... ...dat men moet beginnen het woord, met het woord onafhankelijkheid nog in een goede, um, positieve, positieve zin te gebruiken. Ja, ja. Want als de minister-president zegt, een paar dagen voordat hij naar Nederland uh, zou gaan... ...in verband met uh, de ronde conferentie ja. ...als hij via de televisie voor zoveel duizend mensen zegt... ...mensen, jullie hoeven niet in paniek te raken, jullie hoeven niet bang te worden... Want als het woord onafhankelijkheid op tafel komt... zullen wij ervoor zorgen dat, er ges dat het geschrapt wordt. Ja, ja. Je kunt je dus indenken... Mm -hmm. dat men dan over iets heel erg negatief bezig is ja, te praten. Ja, zeker. Ja. Want uh, als, je de, als je het volk zegt dat hij niet in paniek hoeft te raken... Ja. Ik bedoel, waarom hoeft het volk in paniek te raken voor onafhankelijkheid? Ja. Dus... Al onze mensen, al onze politici, hier. Maar het volk is misschien doodsbang, of niet? Ja, het volk is bang, want het woord onafhankelijkheid is altijd negatief naar voren gebracht. Ja, ja. Zijn de mensen niet gewoon zo gehecht aan de koningin en alles wat Nederlands is... dat ze niets willen horen van onafhankelijkheid, dat ze het gewoon zo fijn vinden zoals nu dat gaat? Dat hebben ze ten alle tijde gekregen, op school, al onze verhalen... Uh, die gaan over de koning, niet precies dus de koning uh, of koningin, maar het Koninkrijk. No? Dat, ja. dat kon, dus het is, het is niet te verwonderen dat wij koningsgezin zijn. Dus dat wij uh, dat alle mensen hier dus. Um, pro uh, Koninkrijk zijn. Ja. Want zo'n 30 april ja. is een Nationale feestdag. Ja. Dat is de verjaardag van de koningin. Ja. Dat is een vrije dag. Het is... Uh, vroeger werden dus... oud-bades gehouden. Maar nu niet meer. Maar in ieder geval... Uh, het is iets dat... Uh, altijd... Als iets heel positiefs... Als iets heel leuks... Iets uh, waarvoor we dankbaar moeten zijn. Is de koningin niet leuk dan? Zij, ik geloof dat zij een leuke persoon is. Ja. Maar... Uh, um, voor wat betreft koninkrijk ja. en voor wat betreft het feit dat wij kolonisch zijn uh -huh. van nederland dat vind ik niet leuk dat nee. vinden wij ook van papa niet leuk nee. want uh, het heeft direct met personen dus niet direct te maken nee, nee, maar met ja. symbolen het symbolen en het systeem ja. Nos manan nos forza, nos futuro, nos pila, nos manan hermen, nos piki, hauru, chapi y martín, nos manan nos arma, palu, pen, moqueta y scopet, nos manan tacuminda, nos maishi, ponchi, leche y pisca, nos manan la pan, carne, placa y caz, nos manan. De Caribe, Antillas, Corso, autonomie, soberanie, independencia. Nos manan, ta nos lucha. Nos lucha, ta den, nos manan. Nos manan, nos materia prima principal. Ta nos manan, mest tercera, pa defensie de Corso. Ta nos manan, mest muztra, dirección van nos país. Ta nos manan, mest ranke, er is de corrupción. Nos mandan mister Uni para un ese mía, ese mía, un antias, un de seis islas soberano, seis islas cada uno independiente, un Tías de Caribe, un Tías de unión, un antias de respeto, un antias de justicia. Juan Tias Diuitera, Trahapa Manang di Uitera. Si, nos manang, nos materia prima principal. Niet alleen Richard Hoy vindt dat minister-president Domatina en zijn partij de man te weinig werken aan de bewustwording van de Curaçaoenaars. Ook de vakbonden zouden graag zien dat er op een wat meer positieve manier over de onafhankelijkheid gesproken wordt. Errol Kova, voorzitter van de onderwijsvakbond CITEC, vraagt zich echter wel af wat Nederland precies onder onafhankelijkheid verstaat. Wij geloven dat uh, de politieke partijen, en dat is, staat ook in het akkoord. nou eens eindelijk moeten gaan praten over de onafhankelijkheid. Toch. Ja, wij geloven dat uh, ieder volk die zichzelf respecteert dat het onafhankelijkheidsproces moet entameren... en dat ze die onafhankelijkheid moeten eisen van Nederland. Het gaat hier, waarom wil Nederland van de Antille af? Wil Nederland van de Antille af? Om principiële redenen of, of om niet in het politiek... internationaal vorm beschuldigd te worden van imperialisme... en weet ik veel wat. Op de tweede plaats, wil Nederland echt de Antillen. Onafhankelijkheid geven, of willen zij alleen maar de Nederlandse Antillen politieke onafhankelijkheid geven, om zo de Antillen afhankelijker van Nederland te maken door hun eh, belangen hier. Kijk, wanneer men praat over onafhankelijkheid, dan heeft Nederland het zuiver over de politieke onafhankelijkheid, omdat Nederland drommels goed weet. ...dat zelfs bij de politieke onafhankelijkheid... ...door de financiële hulp... ...en door andere kanalen, de Antillen... ...even afhankelijk van Nederland blijft... ...of zelfs afhankelijker van Nederland dan nu het geval is. Dus deze politieke spelletjes van Nederland... ...wil de Antillen eh, onafhankelijk worden... Eh, ...dat is nog de vraag of inderdaad Nederland... Ze willen wel van de Antillen af, maar van de Antillen als last. Niet als wiengeweest? Niet als wiengeweest, uiteraard niet. En volgens mij zijn er duidelijke afspraken... ...gemaakt ten aanzien van de Antillen... Eh, ...bij die beroemde driehoek Den Haag, Washington en Caracas. En eh, ik geloof niet dat eh, Nederland voor wat betreft hun macht hier op de Antillen, dat ze dat willen laten varen. U vindt dus, u persoonlijk, maar u als, zeg ook als voor, voorzitter van de vakbond CITEC... en andere, de gezamenlijke, vindt dus dat de man... dat hele proces van uh, uh, de weg naar de onafhankelijkheid... veel te traag gaat, eigenlijk. Ja, wij vinden dat uh, uh, de man en de andere partijen... Inderdaad, de, dat onafhankelijkheidsproces uh, moet intameren. We hebben het uh, akkoord met de PNP en de man dan ook uh, gesteld... dat in ieder geval over onafhankelijkheid gediscussieerd zal moeten worden... op een meer gestructureerde manier. En niet zoals tot nu toe dat de politieke partijen uh, de mensen paniek... Inspoten wat betreft onafhankelijkheid. Als we onafhankelijk worden... Nou, dan, dan, dan, dan gebeuren hier rare dingen. Mm. En dan, eh, dat die, die, worden dan, die worden dan gesteund... Door, door de werkgeverskant hier, door de Rijke Lui. Ja. En eh, een goed bewijs hiervoor... is eh, toen de gebeurtenissen in Suriname... Mm. dat meteen deze elitaire kasten hier... Uh, begon te schreeuwen en te jammeren van, zie je wel, dat gebeurt er wanneer je onafhankelijk uh, wordt, ja. maar ze hebben er niet bij gezegd dat bijvoorbeeld hier in 69 een afstand heeft plaatsgevonden, hmm. terwijl we niet onafhankelijk waren, ja. ik bedoel deze sociale Euh, uitspattingen, ontploffingen, die gebeuren niet alleen wanneer je onafhankelijk wordt, mm. maar die zijn een, consequenties van, een consequentie van de afhankelijkheidsrelatie die je had of hebt op dat ogenblik. <middels> Ik denk dat we uh, eerst van alles weten dat Curaçao voorang, vooruit, vooruitgang moet hebben. En dat de vooruitgang van Curaçao moet door Curaçao Naars gedaan worden. Het kan niet anders. Hmm. En willen ze niet hard genoeg dan of zo. Je... Nee, iedereen wil doen niet. Maar iedereen moet weten wat ze doen. Je kan wel doen, maar wat moet je doen? Als Curaçao begint aan, aan agricultuur. De landbouw, veeteelt en visserij, dan hebben we om te eten. Er moet te veel ingevoerd worden opdat wij eten. We moeten er iets aan doen dat we minder gaan invoeren. We kunnen ook iets doen. Of course, we kunnen dat doen. Ja, we kunnen het doen. Maar de wil en de programma om het te doen. Hier wordt alles te veel geprogrammeerd te veel commissies, te veel mensen die te veel weten... en die te veel spreken he? over niets. En dan komt niets van terecht. Het is allemaal op papier. What? Iedereen weet alles. Iedereen heeft gelijk in zo. Ik heb ook gelijk, hoor. Ja, doosje. Iedereen heeft gelijk. Iedereen wil dat zijn plan door moet gaan. Maar het is alleen maar plannen. En ik wil acties zien. Daarom werk ik. Om, ik actie, maar het moet zo niet. En uh, anders gaat het niet. Als we Curaçao goed wil maken, dan moeten we eerst zorgen dat we ons eten hier hebben. Ja. En het kan niet. De progressieve krachten op Curaçao die een krachtig onafhankelijkheidsstreven voorstaan, zijn duidelijk in de minderheid. Ze moeten opboksen tegen de publieke opinie en een groot deel van de pers, dat in een stevige band met Nederland de enige garantie ziet voor sociale rust en welvaart. Zelfs nu al gaat een van de kranten, beurs en nieuwsberichten, fel keer tegen het economisch en politiek beleid van de regering Martina. De adjunct hoofdredacteur van de beurs is Harry Walters, een voormalig onderwijzer die in de vijftiger jaren naar Curaçao kwam. Wie de commentaren van Walters leest, krijgt de indruk dat Curaçao aan de rand van de afgrond staat. Vertrek is dat getiteld. Van het begin van dit jaar af hebben we in de beurs duidelijke waarschuwingen uit laten gaan... dat het zeer verkeerd zou gaan in 1983 met onze economie en met diverse bedrijven. We waren ons ervan bewust dat we als onheilsprofeten daar niet populairder door zouden worden. In belang van land en volk meenden we echter niet anders te kunnen... Te veel mensen staan onze regeerders als jaarknikkers en strooplikkers... de hemel in te prijzen en gezonde kritiek werd niet langer gehoord. In vroegere eeuwen werd een onheilsbode meteen gedood. Een struisvogelpolitiek die men hier eigenlijk ook wel het liefst zou willen toepassen. Als de boodschapper er niet meer is, dan verdwijnt het slechte nieuws ook wel weer... is de redenering dan. Wil je nog verder gaan? Na nou, het laatste keer. Hè? Maar met de dood van de boodschapper lost men niets op... Slecht nieuws vraagt maatregelen, en wel zo snel mogelijk. Slechts om die reden hebben we ver voor andere dagbladen op Tantillen, die niets anders weten te brengen dan het breed uitmeten van de onbenullige dorpspolitiek die men hier bedrijft, het economische nieuws geprononceerd gebracht. Opdat onze regerings konden beseffen dat de bevolking door de pers op de hoogte werd gehouden, wat er speelde, en dat op een wijze die niet mis was te verstaan. We zijn nu een half jaar verder. De regering heeft in de achter ons liggende tijd totaal niets gedaan. En datgene dat men deed, was nog precies verkeerd ook. Dat is weer een heel duidelijk commentaar kan je wel zeggen? Het ligt er niet om. Nee, het hoeft niet tussen de regels te lezen. Nee, nee, nee. We zijn, uh, wat dat betreft moet je hier ook een beetje duidelijk Nederlands schrijven... dan ja. begrijpen de mensen het helemaal niet. Oh. Als ik hier dus een, een commentaar ga schrijven waarbij je tussen de regels door moet gaan zitten lezen... dan lees men het finaal overheen. Ja, dat moet heel duidelijk zijn. Ik heb hier twintig jaar in het onderwijs gezeten... Mm. ik weet precies wat ik moet vertellen en hoe ik het moet vertellen... willen de mensen het begrijpen. Maar het moet wat scherper zijn... Nou, ik weet niet of het scherp is. Het moet vrij duidelijk gesteld zijn. Vrij duidelijk gesteld, ja. Maar als ik dit zo lees, dan denk ik, nou, uh, dit eiland, dit heeft uh, niet lang meer te gaan. De bedrijven die verlaten als. Uh, uh, nou, ratten is misschien niet het juiste woord, maar de ratten verlaten het schip. Of de, in ieder geval de bedrijven verlaten het eiland. Nou, de bedrijven gaan kapot. Laten we beginnen met de dokmaatschappij. Uh, dat is in feite, als je naar de balansen, naar de cijfers kijkt, een bankroet bedrijf. Als je kijkt naar de luchtvaartmaatschappij. Dat is een bedrijf, daar werken 1200 man op drie vliegtuigen. Dat is 400 man per vliegtuig. Mm. Dat is een bedrijf, dat is werkverschaffing, dat is geen bedrijf meer. Mm. De Shell heeft het momenteel verschrikkelijk moeilijk. Want die werken daar met een teveel aan kosten van 20%. Kunnen ze dat er niet afsnijden, dan zegt de Shell, zo. Vertolgt u hiermee nou de gevoelens, en, of bent u de stem van het bedrijfsleven, zeg maar? Dat zou ik niet zeggen, meer. Die hebben weer toch een andere mening. Kijk, het bedrijfsleven ja. die heeft al lang een keuze gemaakt. En dat is? Die kiezen de kant van Venezuela. Wat die mee? zijn helemaal niet bang om dus uh, in een Antillen te werken... onder Venezolaanse oh. vlag. vlag. Ja. Dus het bedrijfsleven heeft daar uh, geen enkele hinder mee en geen enkele moeite mee. Dus dat maakt ze weinig uit? Dat maakt ze zeer weinig uit. Kijk maar naar de vele bedrijven die al lang in Venezuela gevestigd zijn. en die daar uh, rustig blijven en, en, en rustig door kunnen werken. Ik bedoel, als uh, Curaçao eventueel onder de vlag van Venezuela zou komen. zou die bedrijven hier rustig blijven? Die blijven hier rustig zitten. Maar waarom wint u zich dan zo op voor het bedrijfsleven. als het bedrijfsleven zichzelf niet zo opwint? Maar ik wint me ook niet op voor het bedrijfsleven. Ik wint maar op voor het volk. Want het is voor het volk namelijk niet uh, gewenst om in een dergelijke positie gemanoeuvreerd te worden. Is het dan zo, omdat u zegt dat het bedrijfsleven heeft er geen probleem mee stelt dat ze onder Venezolaanse uh, uh, vlag zouden moeten werken, dat het bedrijfsleven ervan uitgaat dat een onafhankelijkheid van Curaçao of de Antilles ertoe zal leiden dat Curaçao automatisch onder Venezolaanse beheer terechtkomt? Daar is men zeker van overtuigd. U ook? Dat weet ik nog niet. Dat, uh, het is in ieder geval niet een wens die hier onder het volk ligt. Nee. Maar men, men weet hier uh, dat reeds in 1943 tussen Venezuela en Amerika gesprekken zijn geweest... waarbij men heeft afgesproken uh, dat zodra Nederland vertrekt... de eilanden onder Venezolaanse invloed komen. Invloed? Welke vorm die je aanneemt. Dat is nu, bezer... nu nog niet te voorspellen. Ja, en dat is al geregeld in feite. Met 43. Als wij nu zien dat De Shell moeite doet... om minstens de helft van zijn bedrijf aan Venezuela te verkopen... dan geloof ik dat we daar toch wel zeer duidelijke tekenen in kunnen zien. Bent u bevreesd voor die ontwikkeling of niet? Voor mij persoonlijk niet. Voor het volk hier wel. Dat, dat is wat anders. Ja, natuurlijk. Die mensen in Venezuela zijn nou eenmaal veel uh, meer... hoe uh, moet ik het zeggen... die treden veel meer discriminatoren op dan wij. Ja. Dus ik bedoel, de blanken zijn minder last van hebben als de zwarte? Precies. Ja. Net zo goed als Aruba graag van Curaçao al veel... want ze willen niet hebben dat de zwarte van Curaçao iets over Aruba te vertellen hebben. Ja. Dus maar voor u zelf zal het niet zoveel uitmaken, of je financiële voor het zeggen gekregen? Ik geloof niet dat we daar persoonlijk last van zouden hebben. En hoe stelt u zich dat voor? Alleen invloed of daadwerkelijk de eilanden geheel uh, annexeren, zeg maar? Het zal misschien beginnen met een veel grotere economische invloed dan nu het geval is. Ja. En het zal uitlopen op een daadwerkelijke annexatie. Daar bent u van overtuigd? Daar ben ik van overtuigd. Als ik nou even uw beeld wat doortrekken... dan komt het er dus op neer dat u zegt... buitenlandse bedrijven die belastingfaciliteiten zoeken... die moeten je hier alle mogelijkheden ge geven die mij te verzinnen zijn. Hè? Zoveel mogelijk uh, faciliteiten bieden. Verder moet Curaçao, en ook de rest van de Antillen is misschien minder belangrijk... maar zo lang mogelijk een sterke band met Nederland houden. Is dat uw visie zo'n beetje? Het is momenteel voor de Antillen zeker belangrijk... Om zo lang mogelijk onder de Nederlandse paraplu te zitten. En houdt dat in wel een ander soort band dan er nu is? Of wilt u het zo houden als het nu is? De band zoals die nu is, is uh, in feite al te los. Is al te los? Wat men hier graag zou zien, dat men eens dus een soort van 13e of 14e provincie zou worden. Wie is men? Een tamelijke. Een grote groep van mensen. Dat laat ik, uh, kijk, ik, ik heb voelhorens naar alle kanten. en ik hoor dus uh, zo hier en daar mensen praten. Ja. Maar dat is uh, een klank die, je vaak, die ik vaak heb gehoord. Waren, waren we nou net zoals de Franse eilanden een departement, een ja. overzeesdepartement? Dan waren de problemen veel geringer. Het populairste volksspel op Curaçao is ongetwijfeld het domino. Overal op het eiland treft men groepjes domino-spelende mannen aan, zowel buiten als in cafés. En er wordt vooral hard met de stenen op tafel geslagen. wat is dit? Dit is gewoon een vrieskapel spel. Het is domino, hè? Ja, dit is domino. Hoe gaat dat? Uh, bijvoorbeeld als je een zes hebt en de andere and zes moet precies uh, naast hem klappen. Als je 5 moet bij 6, 5 moet bij 5, zo gaat het spel. We zitten nu dus in een café uh, waar 4 mensen om een ronde on tafel zitten, keihardstenen op de uh, tafel te slaan, de domino-stenen. Daar hoort erbij, bij, hè? Hard slaan. Hard slaan, hè? <coughs> nee, dat is het. Het is het. Het past ook wat in het spel. Gaat het te veel op het spel? Gaat het om het geld of niet? Nee, nee, nee. Het is een vriendschap. Het is gewoon... wie eerst... Het uh, uh, of de win. Ah oh, ja. Ja. Samen... ja. Samen spelen ze op voor een Oh ja? Oranje oh. bier. Ja, Oranje bier. bier. Samen ja, Niet altijd. Niet om schoenen? Nee, nee. <laughs> nee. Ze zeggen schoenen op haar ja dit is gewoon een kwestie om vriendspel. Ja, ja. Leuk, om om om om om om om om om ja. Ja, ja. om Ja, Altijd om altijd, om Ja, om om meeste tijd is na om om middags. Als, als we meer, meer mensen zijn of wij, dan komen ze gewoon door mijn spelen. Ja, ja. Het meeste altijd om, om vier uur tot acht uur. Zo. Aha. Zo, dan ben bijna de tafel de midden. Alle tafel zijn elke kwast. Ja. Nu het zeggen. Staat er staat nog maar één tafel, die gaat ook nog wat de midden zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, en daar ging de laatste tafel voor een uh, rondje bier, begreep ik. En dat alles in een aflevering van Onafhankelijkheid Hoezo. Eerder uitgezonden in 1983. In diezelfde serie van de VPRO uit 1983 horen we Wijnie Jabai. PvdA-politica, geboren in Dordrecht... en tweemaal lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Moeder van Ronald en Karin Giphard. En de eerste persoon die in de Kamer het woord kut bezigde. Deze kleurrijke dame koos voor sombere rauwkleding... waarin zij zich in de Kamer hulde... Om om haar protest tegen de kabinetten Lubbers 1 en 2 te uiten. Djoeke Veninga sprak met Wijnia Jabai over de ontwikkelingshulp aan de Nederlandse Antillen. Eerst gaan we nu eens op stap met het Kamerlid Wijnie Jabai. Antillendeskundige deskundige van de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede Kamer. Er wordt op de Antillen veel geklaagd over de zogenaamde parlementaire specialisten in zaken de Antillen. Er zijn er telkens weer anderen, zodat die nooit echt ingewerkt raken. En de verdenking heerst dat de portefeuille Nederlandse Antillen vooral geambieerd wordt... met het oog op de mogelijkheid om eens een tijdje op een Caribisch strand van een cocktail te kunnen genieten. Maar aan de betrokkenheid, het engagement van Wijnnie Jabai, wordt niet getwijfeld. Valt niet te twijfelen. Waini Jabai heeft... Ooit minister van der Stee onderuit gehaald die de nieuwbouw van een overdreven groot ziekenhuis op Curaçao wilde doordrukken. Vooral ten gunste van enige chronische medici. En onlangs nog zorgde zij voor tumultueuze kamerdebatten met minister Smit Kroes. Met de bedoeling de KLM tarieven naar de Antillen omlaag te krijgen. Om zo de Antillianen de mogelijkheid te verschaffen voor een goedkoop tarief hun familie te bezoeken. Als mede om het zeer noodzakelijke toerisme van hieruit daarnaartoe te bevorderen. Op dinsdag 12 juli ontmoette Juke Veninga, het kamerlid in Otramanda, een wijk in het centrum van Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Met een vrolijk bondia begroet Wijnie de plaatselijke bewoners en af en toe herkent men in haar hoog bezoek. Ik heb zo gelachen, deze noemen mij Winnie KLM Tarieven. Winnie KLM Tarieven. Dat is echt waar. Ja. Zo word ik genoemd. Ah, ook wel wij niet Habai, maar ja, meestal wel. Ja. Je hebt hier, de naam Habai is hier bekend. Ja. Dit vind ik erg hoor, wat ik hier zie. Ja, dit is echt een monumentaal pand en dat zou zo gebruikt kunnen worden. Hier had je ook een mooie centrale bibliotheek kunnen hebben. Ja, ja. Zal ik zal even inleiden. Kamerlid op werkbezoek in de West. Wat ben je aan het doen hier? Nou, ik bekijk dit wijk, ja. omdat je kan veel rapporten lezen... maar als je niet met je eigen ogen gezien hebt hoe erg het eigenlijk is... dat huizen uit de, de koloniale periode, hoe ja. of we daar nou over denken, u en ik. Ja. Maar dit zijn huizen uit 1650, die staan op instorten. De sloopvergunningen zijn al klaar. Maar dit huis is nog een extra probleem, want de eigenaar wenst het niet te verkopen. Hm. Het neemt de centrale plaats in, hier in Ooterebanden... Nou, ja. dat is gewoon een fantastische buurt om ja. doorheen te lopen. Het is ook een prachtig huis in principe. Het is dus volstrekt vervallen, ja. maar een enorme grote, witte, kasteelachtige kast van een huis met pilaren en bordes. Ja. Maar ja, er is geen geld. Is er wel en... zoiets als een monumentenzorgpot? Jawel, die is er wel, maar ja, wat ze daar al van opgeknapt hebben, dus daar hebben ze aardige dingen van gedaan ja. hoor. Maar dit kunnen ze toch, denk ik, niet uh, allemaal uh, zelf... Dat kunnen ze niet bekostigen. Nee, nee. Nou, en het plafond zit dicht, zegt Jan de Koning. Ik kan het eiland niet verlaten zonder dat huiswerk mee te nemen, hoor. Uh -uh. Ik moet maar uh, van alles bedenken om hier iets aan te doen. Want ja. het is een toeristische trekpleister. Als je stad er goed uitziet, als die pandjes mooi zijn... Op... Nou, en bewoonbaar voor gewone mensen natuurlijk. Want ja. als het onbetaalbaar wordt en de elite er kan wonen... Er nee, is in ieder geval de Socialistische Kamerlid niet zo in geïnteresseerd. Er moeten nee, nee. ook gewone mensen kunnen wonen. Maar in zoiets als dit kan dat het niet. ook nooit een gewone mens nee. wonen. Nee, nou ja, laten we aannemen dat er ook gewone <laughs> dingen in zouden kunnen gebeuren. Dus. Ja, precies. Ja. Is dit de oude de markt nog? Ja, de oude markt. Eigenlijk officieel is het niet in gebruik. Maar uh, de mensen die hier ja, gewend zijn aan de omgeving, die, die zijn altijd uh, hier gebleven. En, ja, ja. Ze gebruiken nog een gedeelte ervan van de markt wat ze gewoon gebruikt om vis te verkopen. Wat is die grote, die grote vis die, dat ge, ge, Wat is dat voor vis? Ik, ik dacht zo? dus, uh, um, ik zal even vragen. Johna Mondia, kom <laughs> daar, senhora. Wordt met een vakmes in motor gehakt. Nee nee nee nee, het is Is het ook echt een heel andere wijk qua karakter dan aan de overkant? Ja, ik zou zeggen dus... Uh... Als echte autobahn... ja. ja, autobahniste. Autobahn. Ja, natuurlijk. Uh, hier hebben dus uh, de meeste mensen gewoond. En dit was eigenlijk het hartje van, uh, van Curaçao, kun je ja. zeggen. Uh, uh... Dit zijn allemaal dus uh, gerestaureerd het is wel afschuwelijk, maar hebben... Hé, hey, Bito. Oh, zwaar, vandaag was het. Kijk je wel, man. Waar is de man? De Frederikstraat, de Nani-straat, wij. Dat waren we in de Elleboogstraat, in de Zaantjesteeg. Dit was eigenlijk allemaal. prettige straat, naam allemaal. Slagensposten, daar worden niet meer gebruikt. Nou, op de achtergrond het vriendelijke geruis van de zee en van de eeuwige wind hier op dit eiland. Voel je je helemaal thuis? Ja, het is alsof ik weer thuis gekomen ben. Hè? Ik ben al één keer geweest, drieënhalf jaar geleden. Maar nee, ik vind het zalig. Ja? Ik geniet met volle tuigen. Waar komt jouw grote liefde voor de Antille eigenlijk vandaan? Hoe is die ontstaan? Want je, je hebt meer dan zeg maar, een Kamerlid, meer dan gemiddelde belangstelling hè, voor dit gebied. Ja, dat is waar. Ik denk dat het komt omdat toen ik pas Kamerlid werd... Um, je toch moest proberen een eigen terrein te veroveren in zo'n grote fractie. En ik kom van een eiland. Misschien ligt daar wel de relatie tussen het eilandgebied uh, van de Nederlandse Antillen... en het eiland van Dordrecht. Bovendien was ik een lokale bestuurster. Althans, ik was gemeenteraadslid. En tijdens de begrotingsbehandeling, de eerste die ik moest doen... kon ik dus heel snel berekenen wat de exploitatie van een nieuw ziekenhuis voor een eiland zoals Curaçao betekende. Ja. Het, had dus ook echt wel, uh, het was ook praktisch om dat lokale bestuur uh, goed te kennen. Bovendien in Dordrecht is de vrijheid van het Nederlandse volk geboren in 1572. Of herboren werden wij weer onafhankelijk zou je kunnen zeggen. We hebben de Spanjaarden toen uitgegooid en uh, Willem van Oranje weer binnengehaald. En misschien dat een land wat ook bezig is met zijn ontwikkeling naar onafhankelijkheid toe, daar ook relaties mee zijn. En verder vind ik de Antarianen warme, ontzettend warme mensen. Die, ja, als je denkt aan dat koude kikkerland waar wij uitkomen, eh, voor mij toch ook iets ja. vertegenwoordigen wat, wat wij vaak nodig moeten missen. Zijn emotionele Ze dus tonen dat ook. Ja. Die onafhankelijkheid, hè? Uh, toch is het moeilijk als je zegt van nou dat is ook een link, hè? de vrijheid van ons volk wat in Nederland op die manier ontstond. Om, om hier te merken dat in wezen heel veel mensen helemaal niet zo zitten te springen om die onafhankelijkheid. Hè? Ik bedoel, je, je kan niet hier als socialist uh, vooraan aan de rijen gaan lopen in de onafhankelijkheidsstrijd, want die is er eigenlijk nee. niet... Nee, die is er niet. En ik loop ook niet vooraan in die strijd. Want ik behoor tot degene die zeggen dat dat natuurlijk wel gepland moet gebeuren. En dat vindt mijn partij ook, hoor. Dat is echt een standpunt van de laatste jaren. Onafhankelijkheid staat in ons verkiezingsprogramma. Maar dat moet in overleg, in de nader overleg, de overleggen tijdschema met de Nederlandse Antillen gebeuren. En je moet daarbij goed kijken naar de economie, natuurlijk. Die dingen zijn niet het gevolg van elkaar, hoor. Die liggen niet... Op die manier in het verlengde van elkaar. Maar de economie van de Nederlandse Antillen is op dit moment erg slecht. Net als overal natuurlijk de recessie voelbaar is. Maar zij worden toch nog extra door dingen getroffen. Als je bedenkt dat de devaluatie van de Bolivar, de munt van Venezuela, voor hun een, een teruggang per maand van miljoenen betekent. Omdat ze de koopkracht... Kooptoerisme uit Venezuela moeten missen. Zaken sluiten. Op Aruba heb ik gehoord zijn de prijzen gehalveerd in de winkels. Ook hier op Curaçao is dat volbaar. Maar Jan Koning is onderweg, de minister van Antiaanse Zaken, om over het bestedingsoverleg te praten. Er is een ontwikkelingsplafond. Nou, Nederland heeft het op dit moment niet, uh, laten we zeggen, wij zijn natuurlijk een toch veel welvarender land. Dan de Nederlandse Antillen, alhoewel de Nederlandse Antillen geen derde wereldland. Het nationaal inkomen is hoog hoor. Zeker als je kijkt naar de landen van de derde wereld, absoluut. Maar de inkomensverhoudingen zijn hier heel wat schever. Mm -hmm. En zolang 20% nog onder het basisbehoefteinkomen leeft... er ook hier grote werkloosheid is. Op het eiland Curaçao 20%. En op de hele Antillen ook veel denk ik dat je daar ook over zult moeten praten. Maar de discussie over de onafhankelijkheid, die moet ook doorgaan. Daar moet je niet benauwd van zijn. Hoeveel geld betaalt Nederland nou? Dat heet ook ontwikkelingsgeld, hè? Ja. Hoewel het niet echt een ontwikkelingsland is hier. Nee. nee, het is wel ontwikkelingsgeld. Maar het is 200 miljoen, zo'n kleine 200 miljoen. Daar worden natuurlijk ook andere dingen van betaald. hoor, De technische bijstand, de uitwisseling en allerlei zaken. Maar om dat bedrag gaat het... Waar gaat nu de grootste deel van het geld in zitten? Het de grootste deel gaat zitten in het bouwen van twee containerhavens, Curaçao en Aruba. Allebei. Dus een, mijn ouder heeft het wel eens een doublure genoemd. Beide een containerhaven. We zijn natuurlijk hier, Curaçao is een van de grootste havens ter wereld. Dus hebben we hebben ook wel behoefte eraan. Maar omdat het grootste bulk geld daar jaar in jaar uit nu aan op zal gaan... ...is er voor die andere dingen, de volkswoningbouw, heel weinig uh, geld over. En het ontwikkelen van toeristische plannen, dat is erg noodzakelijk. Want het is een, ja, een poot van hun economie die ze, die ze niet kunnen missen hoor. En op dit moment is het uh, onvoorstelbaar slecht. Dus het probleem zit omdat nou eigenlijk meer in, in, in slechte organisatie dan in uh, gebrek aan geld... Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Zij organiseren op hun eigen wijze. Wij moeten de dingen meer op de Antiaanse maat gaan snijden, laten snijden door hunzelf. In de ontwikkelingshulp moet veel meer alleen het kader aangeven en marginaal toetsen. In het verleden is dat niet goed gebeurd. Nee. Het wordt tijd dat dat anders gaat, want er is sprake van zoveel overpowering geweest... Dat die Antarianen vaak ja zeiden, maar niet wisten wat ze eigenlijk te wachten stond als ze daarop in steken. Gelukkig is dat aan het veranderen. Men toonde veel zelfbewuster gedrag, godzijdank. En ik vind ook dat het sociaal-culturele beleid gericht moet zijn op, het, op verzelfstandiging en mondigheid van de bevolking. En ook participatie van die bevolking. Want het is altijd maar net of het voor die Antarianen, maar wel zonder die Antarianen gedaan moet worden. En dat kan niet meer, hè? Het versterken van de economie. Voor ons partij geldt het meer zeggenschap geven over eigen economie. Terwijl hier heel veel dingen door buitenlandse maatschappijen worden uitgemaakt. Waar ze helemaal geen greep op hebben. En het geld vloeit daar ook naar weg. Nou, wat nu bij de maatschappij gebeurt. Dat de aandelen die bij Nederex en de RSV waren ondergebracht... Dat die nu in handen van het eilandgebied zijn en dat men gewoon zelf gaat proberen de dingen te doen, dat lijkt mij dat dat een hele goede ontwikkeling uh, zal zijn. Mm. Mm. En als er fouten worden gemaakt, dan maakt men zijn eigen fouten. Wij hebben in het verleden ook heel veel fouten gemaakt. Mm. Wat is nou jouw uh, macht nog als uh, betrokken Kamerlid in Nederland om, om een beetje invloed te hebben dat de ontwikkelingen hier uh, een goede richting op gaan? Nou ja, ik ben zelf natuurlijk lid van een uh, weliswaar erg grote oppositiepartij. Hè? En misschien zullen we dat niet altijd blijven. Hè? Dat zit er zeker in dat we dat niet altijd zullen blijven. Um, ik kan voorstellen doen. En um, ik heb heel vaak in de Kamer moties ingediend die de steun van de Kamer hebben gekregen. Als het moet worden uitgevoerd, is er wel eens een probleem. Maar het... ik zal niet rusten voordat dat ook inderdaad gebeurt. Dus ik denk dat iedere volksvertegenwoordiger wel weet dat, dat zij alleen niet zoveel betekent, maar een kamer wel. Dus ik uh, heb hier huiswerk meegekregen, dat zal ik gebruiken bij de begrotingsbehandeling. Die panden die in elkaar zakken, de, de historische waarde daarvan, maar ook het weer bewoonbaar maken van die binnenstad van uh, Curaçao voor gewone mensen die daar hun hering hebben... die daar winkeltjes en zaakjes uh, open kunnen houden... en dankzij het feit dat er dan weer toeristen uit Europa dit keer zullen komen... als mevrouw Smit-Kroes gaat doen wat ze hoort doen... kijk, dan uh, zouden wij werkelijk een impuls geven... op de manier waarop altijd in de rapporten van het kabinet van de Antillen wordt gezegd... dat we dat zouden moeten doen. Al dus PvdA-politica Wijnie Jabai... U hoorde Juke Veninga in gesprek met haar in Otrobanda op Curaçao. In het laatste fragment de ideeën over de onafhankelijkheid van Aruba. Want op de eilanden was geen eensluidend idee over de independentie. Julio Maduro laat zijn opmerkelijke licht daarover schijnen. Tot slot Julio Maduro. Vrijwillig politiek dakloos op dit moment... na zijn leven lang actief te zijn geweest in vele verschillende partijen. Gek op zijn eiland, fervent bestrijder van Curaçao. Voorbeeld van een blanke Arubaan die straks, als Aruba onafhankelijk wordt, graag zou zien dat de zwarte immigranten op zijn eiland niet de Arubaanse nationaliteit zouden krijgen. Want je hebt nou eenmaal echte Arubanen en, nou ja, niet echte Arubanen, zegt hij, met het rassenbewust dat je op Aruba sterker dan op de andere eilanden tegenkomt, om het vriendelijk uit te drukken. Julio Maduro over de toestand van zijn eiland. Ik zou de arbaan, de ze Fries willen noemen. Heeft iets egens. Is hij eraan gaan hechten? Gevoelens van eigenwaarde enzovoort. Misschien zelfs een zo'n soort meerderheidscomplex. Bij Curaçao ligt het anders. Daar, daar ligt hem. ...de minderwaardigheidscomplex ten grondslag... ...die gepaard gaat met een grote mand. Rochefoucauld heeft dat met bijzonder mooie woorden gezegd, heeft gezegd. Geen tiraan groter dan hij... ...die drie dagen geleden vrij is geworden. Curaçao stuurt aan op een etnische groepering. Dus de Caribe moet zwart worden... Dus worden zij meegesleurd met die idee, één grote federatie voor alleen maar van zij die van Afrikaanse afkomst zijn. Back to Africa noemen ze dat ook. Er zijn verschillende van deze, uh, verschillende van deze uh, bewegingen op stand gekomen. De restafariërs bijvoorbeeld, uh, enzovoorts. En ook Curaçao. Ook hebben zij vele mensen, en dit is door Nederland bijzonder uh, handig gespeeld. Een bijzondere afschuw en vrees voor Venezuela. Wat niet het geval hoeft te zijn. Nee? Nee. Ik zie er geen. Ik zie geen eigen, geen, geen, geen, geen bedreiging. In Venezuela. Ik zie een bedreiging. In de zwarten uit de Cariben. Want die zijn. Uh, ja, hoe ja, zou je dat noemen? In. De wereld bestaat uit twee groepen mensen. Zij die hebben en zij die niks hebben. Die twee. En deze groeperingen... geloven dat communisme gelijk is... dat zij die hebben. Terwijl het helemaal niet waar is. In meeste democratieën in de wereld... heb je dus zij die hebben en zij die niet hebben. Je hebt dus landen, bijvoorbeeld Chile of Colombia... waar veel, een paar rijk zijn en vele van hen... ...bijzonder armen zijn. Maar heb je je ooit afgevraagd... ...dat alles rijkdom om de wereld verdeeld zou worden... ...ieder mens zijn gedeelte zou worden gegeven... ...dat hij binnen drie weken weer arm is? Weet je waarom? Omdat er altijd slimmer zijn geweest... ...en altijd dommen zijn geweest. Ook is het zo, het initiatief. Andere mensen hebben dat initiatief... ...weer anderen hebben dat niet. Andere mensen verten om iets die ambitie hebben, willen anderen die geloven het best. Andere mensen trekken zich van bepaalde zaken iets af, maar anderen trekken zich helemaal niet van af. We zijn allemaal gelijk in de zin van de wet. Maar we zijn niet hetzelfde. En zelfs onder de wet zijn we niet gelijk, want de slimmerik kan altijd iets doen en ongestraft verder gaan. De dammen die valt deed erin. Ja. Dus u wilt eigenlijk wel graag een beetje uh, los uh, van die Cariben uit een soort uh, angst voor het communisme? Angst voor de zwarte onderdrukking, heb ik er iets gehad. Kijk, ik heb de tijden gehad, dat de Hollander en de Amerikanen alles kon krijgen en mochten hebben, omdat ze blank waren. Ik heb ook de tijden gekend, deze is de tijden, dat de zwarte alles moet hebben, omdat hij, omdat hij Neger is. Maar mijn... Kleur is nooit aan bod gekomen. Ik vraag me af wanneer het aan bod komt. Ik ben Nederlander. Gedwongen. Niet bij keuze. Maar ik ben geen Antilliaan. Want dat moet ik wel kiezen. En daar heb ik nooit voor gekozen. Ik heb zelfs zo gesteld: de dag dat wij onafhankelijk worden. En dat moet iedereen op Aruba. Ik heb dat aan de grote klok gehangen. De dag dat Aruba. Een andere deel was van de Antillanse federatie, dan ga ik in Venezuela of in Colombia wonen. Ik wens niet dat mijn kinderen, aromaanse zijnde, hier aan de federatie bleven. wonen. Ik wilde ze dat niet aandoen. Ik heb er anders geleefd en gewerkt. Ik het niet. Zolang er hoop was dat wij het konden redden, was ik gebleven. De dag dat die hoop niet meer bestaat, Daarom neemt al mijn kinderen Spaans op school. Dat is een must. Ze mogen nemen de rest wat ze willen. Maar Spaans is voor mij verplicht. Ik hou ook van Spaans. Bijzonder mooi taal. Maar het, voor die reden. Ik, kijk, als ik in Nederland ga wonen... bijvoorbeeld, niet Nederlander zijn... en ik krijg een trap onder mijn achterwerk... dan heb ik niemand anders te danken dan mijzelf. In een vreemd land, vreemde mensen, vreemde mentaliteiten. Maar om geschopt te worden op eigen eiland, ik accepteer het niet. Er zullen vele mensen misschien wegtrekken wanneer we anders gaan worden. Het eiland loopt leeg als we, als we uh, onafhankelijk worden. Samen het Cursus onder één staat... Ik verwacht dus zo'n 2.000 mensen, 3.000 mensen die weg zullen gaan... wanneer we onafhankelijk zijn? Over 9, 10, 12 jaar. Ik verwacht het. Het ligt in de lijn verwachting. Maar als we in een federatie onafhankelijk worden... het eiland loopt leeg als we, als we onafhankelijk worden... samen met onder onderin staat. Dat was Julio Maduro in augustus 1983 in de VPRO-serie. Onafhankelijkheid, hoezo? En daarmee sluiten we dit uurtje over de Antillen af. Maken ons op voor een kort journaal. En gaan zometeen hier op Radio 1 weer verder met het VPRO-programma Woord. Voor contact met ons verwijs ik u graag naar het mailadres woord@vpro.nl. Heel graag, tot zometeen.